Jurjan Boekraat met het NOS Journaal. Elon Musk mag doorgaan met zijn actie om miljoenen te geven aan Amerikanen die zich als kiezer registreren en een petitie tekenen. De rechter in Pennsylvania vindt niet dat er sprake is van een illegale loterij, zoals het Openbaar Ministerie betoogde. In de rechtszaal gaf Musks advocaat toe dat de winnaars zorgvuldig worden gekozen en dat er geen sprake was van toeval, zoals Musk zelf had beweerd. De rijkste man ter wereld is vervent Trump-aanhanger en wilde met de actie zoveel mogelijk mensen in de zeven belangrijkste onbesliste staten naar de stembus krijgen. Voor ongeveer een derde van de mensen in de bijstand is het niet realistisch dat ze ooit een betaalde baan krijgen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw onderzoek. Volgens het SCP is er een grote groep bijstandsgerechtigden die wel naar betaald werk kan worden begeleid, zoals is geregeld in de participatiewet. Maar voor een derde van de mensen in de bijstand is dat geen haalbare kaart. Ze kunnen soms wel vrijwilligerswerk doen of op een andere manier participeren in de samenleving. Ook adviseert het SCP dat zij ondersteuning krijgen voor een betere kwaliteit van leven. Voor de kust van de Komoren zijn 25 mensen omgekomen nadat hun boot was gekapseist. Vijf opvarenden zijn door vissers gered. De Internationale Organisatie voor Migratie zegt dat mensenhandelaren de boot met opzet lieten zinken. Het is onduidelijk waarom dat gebeurde. Volgens de overlevenden zaten er in totaal zo'n 30 mensen aan boord, onder wie zeven vrouwen en vier kinderen. De Komoren zijn een eilandengroep voor de kust van Madagaskar, waar veel armoede heerst. Sommige inwoners proberen daarom naar het Franse overzeese gebiedsdeel Mayotte te komen, zo'n 70 kilometer verderop. Het weer. In het zuidwesten komt plaatselijk dichte mist voor. Ook in het noordoosten kan het vannacht mistig worden. Op andere plaatsen blijft het helder en koelt het af naar 0 tot 3 graden. Morgen lossen mist en bewolking geleidelijk op. Dan wordt het een vrij zonnige dag met 11 tot 14 graden.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 It's me too wide to sleep. 9. <laughs>